Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Amsterdam gaat praten met de Nachthoreca. Gisteren kondigden clubs en discotheken aan dat ze uit protest de deuren opengooien volgende week zaterdag. Volgens de clubeigenaren is er geen andere optie meer. Omdat we gewoon al zo lang dicht zijn en zo lang geen perspectief hebben of krijgen dat we nu op een punt zijn uh, dat dit volgens ons uh, het beste is om te doen. De gemeente Amsterdam zegt dat ze de frustratie snappen... en dat ze samen willen zoeken naar een oplossing. Nu moet de horeca s'avonds om tien uur dicht en moet je zitten. Daar hebben de club niks, clubs niks aan, zeggen ze. Er is een nieuwe, dominante versie van het coronavirus, zegt het RIVM tegen Nu.nl. De nieuwe variant van Omicron is besmettelijker, maar het lijkt erop dat je er niet zieker van wordt. Facebook is een stuk minder waard geworden. De beurs is de waarde van het social media platform vandaag met zo'n 211 miljard euro gedaald. Het kwam helemaal niet onverwachts. Veel minder mensen gebruiken de laatste jaren Facebook. Vooral kinderen en jongeren gebruiken liever, liever andere apps zoals TikTok. Er zijn steeds minder muskusratten in Nederland. En dat is goed nieuws, want de beesten zorgen voor veel schade en waren een echte plaag. Daarom is deze rattenvanger ook nu nog druk bezig om de laatste beesten te vangen met zijn val. Die, die rat die zwemt eigenlijk tegen die sprietjes aan. En, zit en die vallen zijn effectief. Er zijn haast geen ratten meer te vangen, zegt deze boswachter. Onder andere ook door een samenwerking met, uh, met de Duitsers. Uh, we vangen ook wat, uh, wat muskus of wat beverratten op in Duitsland. Waardoor er eigenlijk steeds minder, uh, minder uh, muskusratten en beverratten het riviergebied in uh, gebied binnenkomt. En dan nog het weer. Af en toe motregen vanavond. Morgen bewolkt. In de middag wat regen en een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Dit is de Alternative FM van 3 februari, de eerste donderdag van deze tweede maand van 2022. En uh, we begonnen met Wet, die uh, band die heeft uh, meegedaan aan een demo-drop van een H-pop. Uh, ik geloof uh, bij de laatste keer en die werd dus even kritisch onderworpen. Maar ik uh, denk dat hij wel met vlag en wimpel uh, doorstaan heeft. Eerlijk gezegd ben ik dus ook in een andere hoedanigheid betrokken bij een ander popplatform. We werken ook samen met ze, namelijk 3 voor 12 Noord-Holland. Vorige week hadden we de Vloedgolf-editie. En we hebben al iets over wet gezegd bij 3 voor 12 Noord-Holland. Dus wat dat aan gaat hebben die jongens geen aandacht tekort. Goed, wat gaan we doen? We gaan straks praten met Jori van Gemert. Zij is van Clouds. Ik weet niet of ik het uh, goed uitspreek... maar anders krijg ik wel een, uh, een verbale tik op mijn vingers... van Jorie straks rond, uh, rond half acht. Want uh, dan gaan we praten, want uh, ze heeft een nieuwe single. Vorige week uitgebracht, weer een dag na de uitzending. Maar vandaag zitten we er goed uh, op, hoor. Want we hebben best uh, een aantal uh, nieuwe, nieuwe dingen in, uh, in deze Alternative FM. Uh, nieuwe single van Sylvia Amee. Uh, nieuwe single van Melle, die komt morgen uit, maar we hebben hem nu al... Um, Carmine Kals, uh, dat is alweer wat uh, vrij recenter. Uh, wat, uh, wat materiaal wat ze heeft uitgebracht. Uh, om maar even wat uh, namen te noemen. En straks om half tien zit er nog ook een spiksplinter nieuwe single. Namelijk van Joanna Jorgu. En zij komt oorspronkelijk uit Roemenië. Maar ze woont al een tijdje in Groningen. En daar uh, is ze dus nu op dit moment ook mee bezig met muziek maken. Dus dat allemaal in het laatste uur. En tussendoor om half negen hebben we ook nog een gesprek met. Florian Honner van uh, Harley Francine. En dat is een band uit Ommen. En dat is om half negen. En natuurlijk ook nog muziek. Live muziek hier uh, vandaag in de studio. Als je uh, nu een beetje op de webcam van ZFM's antwoorden uh, zit te kijken... dan zie je dat al een beetje dat, uh, dat we daar al mee bezig zijn. Want Bouwmening komt straks spelen. En dat is uh, bedoeld om een aantal nummers uh, te laten horen... van een album wat hij vorig jaar in november heeft uitgebracht... The North Star Runaway heet, uh, heet die dat album. En daar zal hij een aantal uh, nummers van laten horen. Bovendien heeft Bo iets met Zandvoort. Dat uh, gaan we straks uh, wel aan hem vragen hoe dat zit. Uh, we hebben natuurlijk ook uh, muziek. Bijvoorbeeld de laatste single van uh, Eruption Artistiek, Maar stond al ergens op een EP. Dus eigenlijk is het niet echt een nieuwe single. Maar het klinkt wel lekker. Finger de lekker. Uh, zuiden van het land. Hup windtummers En dan is er ook nog een, uh, een hiphopper op uh, te horen. Smitje heet die man. Uh, en ik zie je. Dat uh, is volgens mij het nummer. En daarvoor hoorde je Figger de Licker van uh, Eruption artistiek. Um, het uh, brengt de tijd eventjes kijken op uh, kwart over zeven. Dat betekent dat ik uh, zo dadelijk uh, al eens even op moet gaan letten of ik uh, iemand uh, de uitzending in uh, ga halen, maar zover is het nog niet. Um, we gaan eerst even nog iets uh, fijns draaien en dat is uh, nieuw binnengekomen, want bij mij, uh, nog net voordat ik mijn computer afsloot toen, uh, toen zag ik iets uh, voorbij komen op de sociale media, maar volgens mij heb ik hier een nieuwsbrief uh, meegekregen. Dat is deze Anne, uh, en dat is een debuutsingel, is uitgebracht bij het uh, Mars uh, label, en daar uh, zit bijvoorbeeld ook Kafka bij. Uh, die trouwens ook uh, vandaag in het nieuws uh, zijn gekomen met een artikel in het NRC. Maar daarover uh, nog in een later stadium meer. Maar het gaat om deze Anne. Die heeft een uh, nieuwe single. Het, volgens mij dus ook het uh, debuut. En dat is ook nog niet eens heel onaardig. Sterker nog, goed genoeg om even hier uh, te laten horen. Het zit, er zit een beetje een soul-vibe uh, in. Het nummer dat heet Doorstep.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 Mother's home, first time body Dat was Ethan Huis samen met Jury van Gemert. Uh, Bobby heette dat nummer. Het staat op uh, Dreams in Multicolor. En dat verhaal Bobby, dat is volgens mij ook uh, de opvolger van Josephine... die uh, daarvoor ergens op een, uh, op een album of een EP van Ethan is uh, verschenen. En dat was ook met diezelfde Jury van Gemert. Nou, en niets is zonder toeval, want uh, Jury van Gemert hebben we ook aan de telefoon. Goedenavond. Hey, avond Jaap. Ja, hallo. Ik um, heb je koffie al gehad vandaag. Wat zeg je? Heb je al koffie gekregen vandaag? Oh, bedoel je? Ja, ja, ja. Is even, is even een uh, gebbetje. Uh, nee, Marcus staat nu uh, te werken. Dus uh, we hebben ah. straks een live... Uh, we hebben een live uh, uit, uh, uitzending met een, met, een met een live muzikant. Dus nee, hij was, uh, dit keer heb ik hem zelf moeten halen. Maar goed, uh, even voor de mensen thuis die, die dat even niet uh, helemaal machtig zijn. Is, twee keer is het voorgekomen dat ik uh, het nummer uh, Josephine uh, heb uh, gedraaid van Etal met uh, de, de welwillende medewerker... van Jori van Geemert. En twee keer kwam Marcus van Dam... tijdens dat nummer binnenzetten. En twee keer kreeg ik koffie aangeboden. Maar dat is nu niet, uh, niet het geval. Nee, het is Bobby, uh, Jori. Dus dat, is, ja. dat zit erachter. Dan, uh, dan lukt het niet, hè? Dan, uh... ja, precies. Nee. dan is die koffie al geschonken, of niet? Nou ja, uh, kijk, ik, uh, ik moet mezelf moeten tappen. Dus, uh, maar ook uh, mijn uh, muzikale gast... Die, uh, die we straks hebben... die, uh, die heeft ook een, uh, een kop koffie uh, gehad... Uh, maar goed, uh, het is uh, leuk dat we het daarover hebben. Maar uh, ik denk dat het even belangrijker is om even over de muziek uh, te hebben. Want, uh, ik zei het al, uh, Josephine en Bobby, daar heb jij aan uh, meegedaan. Um, hij maakt uh, um, Ethan Huis uh, wel vaker gebruik uh, van, van jouw stemgeluid. Ja, dat klopt. Ja? Um, ik zit eigenlijk vast in het project bij Ethan. Dus uh, als we gaan spelen, als we in de studio zitten. Dan uh, treed ik op. Met ja. hem. En uh, sinds kort schrijf ik ook af en toe mee. Uh, dat is niet zo heel vaak, maar toevallig met Josephine en Bobby wel. Uh -huh. En dat is echt super leuk. Dus ik uh, speel inderdaad toetsen bij hem en uh, ik zing. En uh, meestal is dat backing vocals. En soms is dat ook even een stukje lease als mensen net konden horen. Uh -huh. um, ja, dat doe ik ongeveer al drie of vier jaar. Ja. Ik, ik hou het niet meer bij hoe lang het duurt met, uh, met corona. <lacht> die, die jaren tellen eigenlijk niet. Ja. Uh, maar, maar ja, dat, gaat heel, dat is heel leuk. Ja, want, want uh, ik heb wel een beetje het idee dat jullie een muzikale klik met z'n tweeën hebben in dat opzicht. Ja, zeker. Wij ja. horen ook inderdaad wel heel vaak van mensen dat onze stemmen heel goed vinden matchen. Hmm. En uh, ja, muzikaal gezien ook. Ik vind Ethan echt een super goede songwriter. En uh, ja, hij uh, vindt mijn melodielijnen altijd weer leuk. Dus <laughs> wat dat betreft zijn, ja. wij, uh, zijn wij een goede muzikale match. Ja. Um, want uh, nog even, om heel even over Ethan uh, nog even door uh, te praten. Want uh, hij heeft ook uh, gebruik gemaakt van een aantal uh, muzikanten die, die er wel uh, mogen zijn. Uh, bijvoorbeeld uh, ja, die cello, daar kom, daar kom ik even niet uit. Maar hij heeft uh, bijvoorbeeld ook René Wijnhoven van uh, Clean Pete zo gek uh, weten te krijgen om mee te doen op, uh, op, dat, uh, op de EP. Ja, die heeft cello gespeeld inderdaad. Toch, de cello? Ja. Ja, ja. Ah, zie ik het. Uh, ja, zie je. Nou, uh, weer wat... Uh, uh, ik, ik had al zo'n uh, zo vermoeden, maar dan durf ik het niet helemaal te zeggen. Het is dus toch René over geweest... Uh, die we dus net hebben gehoord. Ja. ja. Um, nu uh, even over jou. Want uh, het is een tijd uh, dat, het, uh, dat het toch een beetje stil geweest is... Uh, met het materiaal wat jij zelf maakt. Um, ik geloof in 2017 en 2018, geloof ik. Heb je nog wat uitgebracht, toch? Of niet? Uh, ja, volgens mij was het zelf alleen. 2017 heb ik twee c uitgebracht, uh -huh. uh, onder de naam Cloud Cocoe. Uh -huh. Dat is inderdaad mijn uh, solo-project. Ja. Um, en daar ben ik wel al langer mee aan het schrijven en spelen en doen. Um, en dat ging eigenlijk op dat moment heel goed, dus 2017 was eigenlijk wel het jaar um, waarin ik het meeste heb gedaan. Uh -huh. um, toffe festivals gespeeld, een kleine tour gedaan in Duitsland. En uh, mocht een groot voorprogramma doen in Door Roosje. Uh, ja, en een heleboel leuke festivals dus. een huiskamerconcerten. Dus dat was vooral het actiefste jaar eigenlijk. En uh, ja, daarna hebben we nog wat doorgespeeld en in de studio gezeten. Maar dat is eigenlijk een beetje... Uh, ja, die band is uit elkaar gevallen. Ja. En um, dit is uh, de revival. <laughs> ja, want over die band, daar uh, komen we het uh, zo op. Want dat heeft ook nauw te maken met, uh, met, die, met die single die je uh, niet uh, zo lang geleden hebt uitgebracht. Namelijk... Uh vorige week. Um, ja. Want uh, nog iets uh, wat mij opviel. Um, de soort muziek, ook op, op jouw um, profiel. Dat is ook, ook een hele bijzondere omschrijving, vind ik. <laughs> dansbare depressie, bedoel je? Ja, ik. ja, precies. Ja, ja, um, Ho nou, ja hoe, hoe, ik, hoe zit dat uh, precies, de, de dansbare depressie? Nou ja, het is eigenlijk een mix, noem ik het altijd, van donkere indie en dansbaarheid. Mm. En, dus ik schrijf eigenlijk alles achter mijn piano en dat is heel erg mineur en uh, zowel de muziek als de teksten eigenlijk mm -hmm. en um, ja, daarna ga ik het uh, uh, arrangeren en produceren en um, um, ook samen met, met uh, de studio waar ik nou veel mee werk ja. en ja dan, uh, dan wordt het eigenlijk dansbare liedje. Dus het is dansbaar maar eigenlijk uh, ja, is het best wel sad ja. waar het allemaal over gaat en uh, da vandaar dat ik het dansbare depressie noem ja, want uh, wat mij ook opviel, uh, een van uh, de debuutsingle die jij uh, uitbracht, The Lions heet het, uh, geloof ik. Ja, ja, The Lions. Da daar heeft hij daar, uh, daar zo, zo, uh, zit ook echt een echt noir, een noir, black, zwart randje aan. Ja, zeker. weet dat ik dat vertel. Nou ja, ik bedoel... Kijk, het is al een heel intrigerend nummer... als je de clip alleen al ziet op YouTube, mensen. Dus dan ook nog dat, dat nummer erbij. Ja dan, ja, dan is het echt alsof het... Nou ja, vertel het zelf maar, denk ik. Ja, het nummer gaat eigenlijk over een... Uh, um, nou ja, het, het gaat wel over iets persoonlijks van mij... Uh, er was een tijdje een, uh, een, een jongen of eigenlijk een uh, jonge man mm -hmm. die meer van mij wilde dan ik van hem mm -hmm. en hij was uh, getrouwd en um, nou ja ik heb gewoon uh, aangegeven van, nou ik uh, ik heb daar geen interesse in maar hij was ondanks uh, dat hij gewoon een relatie had en iemand thuis op de bank ik zitten dus heel volhardend daarin mm -hmm. en toen dacht ik als ik nou de ultieme bitch zou zijn <laughs> ja. Ja. hoe zou ik daar dan in staan ja en dat is dus eigenlijk gewoon een nummer geworden over een vrouw die... Um, ja, dus zij gaat niet vreemd, maar de man wel. Zij uh, uh, heeft een relatie met een, of een affaire eigenlijk met een man mm -hmm. uh, die zijn vrouw bedriegt. Maar die vrouw die, uh, ja, die zegt eigenlijk letterlijk, laat haar de kleren maar vinden op de trap. En uh, ja, gooi de, gooi de gordijnen maar open en de hele wereld mag het zien. Mm -hmm. uh, een soort van carelessness eigenlijk. Uh, Roekeloos en, misschien ook, of niet? Ja. Yeah. Ja, sorry ja. dat is eigenlijk het juiste woord. Um, inderdaad, roekeloos en, en voor de clip uh, had ik gedacht om een, een meisje te filmen wat eigenlijk haar dagelijkse dingen doet in huis. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk een, uh, een stripper blijkt te zijn. Iemand mm -hmm. die in een, in een seksclub werkt. Ja. En daarvoor, uh, dat hebben we dus gefilmd. Ge Um, en dat, ja, Ik vind het ook een hele mooie clip geworden en dat hebben we dus ook echt in een seksclub gefilmd. Dus dat was ook nog wel een, uh, een zoektocht. We zijn allemaal uh, ja, bordeels afgegaan en uh, hebben met een hoop mensen gepraat en gekeken naar wat is een goede locatie en wat brengen we in beeld en wat niet. Um, dus ja, dus zo elke video, uh, daar leer je weer iets van. Ja. Ja, dat, dat geloof ik graag. Maar het lijkt me ook op, uh, op een hele interessante manier... om dan een hele zoektocht te, te doen... Om, de juiste, ja, om het juiste plekje te vinden om die clip te schieten. Ja, vond ik ook wel, hoor. Het is ja. inderdaad uh, het is een hele andere wereld waar je, waar je in stapt. Hmm. Uh, maar ook gewoon wel heel interessant. Ja, dat geloof ik graag. Um, ja. ja, dus het was, ik vind dat ook wel heel leuk aan muziek maken. Dat ja. je, dat je het op die manier... Ja, op andere plekken komt. Ja, nou komen we dus weer uit... in de actualiteit. Je zei het net al. Bij het uiteenvallen van de band. Cloud Cuckoo. Zeg ik het zo goed? Ja, helemaal. Oh, Oké, okay. okay, dus. um, Want uh, daar... Daar, uh, daar slaat ook die single op. Remain the same. Nou ja, Het is, het is uh, uh, ja, even in het kort, maar uh, dan, dan, dan zou je ergens naar terug uh, willen verlangen... maar in, inmiddels is de tijd uh, in, in feite eigenlijk uh, ver vooruit. En is het niet meer ja. helemaal zo. Zo, zo? zo vat ik het toch goed samen, dacht ik, toch? Ja, je vat het heel mooi samen. Ja. Um, het gaat inderdaad over uh, het uit elkaar vallen van Klauke Koe. Dat is dus uh, zeg maar eind 2018 geweest. Uh -huh. uh, het voormalige Klauke Koe, moet ik eigenlijk zeggen. Want toen waren we gewoon een band. Ja. En, um, ja, dat kwam eigenlijk gewoon doordat, ja, de, de, ik, de visies veranderden. En, ja. ja, iemand ging studeren in het buitenland. En die anderen gingen andere muziek maken. Um, en ik was eigenlijk altijd de kartrekker. En ik, uh, ik, ik kon het ook, mijn, mijn energie was ook een beetje op wat dat betreft. Mm -hmm. um, en eigenlijk toen dat klaar was, ik denk dat me dat een heleboel gebracht heeft. Mm -hmm. um, uiteindelijk. Maar op dat moment was ik ook wel zo van, jongens, wat gooien we weg? En... Um, ja, ik verlangde heel erg naar die tijd dat het nog wel inderdaad dat we in Door Roosje stonden te spelen en in Duitsland waren. Um, daar heb ik heel veel moeite mee gehad en ik vond het heel uh, verwarrend. Ik kan het niet anders zeggen, maar echt verwarrend. Gewoon om te zien dat iedereen van die band gewoon doorging met zijn leven. Um, terwijl ik echt dacht van nou, maar we waren zo goed bezig. En hm. um, ja, nou ja, dat zal dat ongetwijfeld ook komen omdat, het, uh, omdat ik uh, de grootste hartstikke was ja, ja, ja. En, en de meeste druifto's gehad. Dus wellicht ook het meeste rondgaf. Ja. Uh, is, uh, is, dus is, ja. is, is het ook zo dat je dan op een gegeven moment... ...het niet in de gaten hebt gehad... ...wat er uh, om je heen uh, zich heeft afgespeeld? En dat jij eigenlijk alleen maar met, uh, bezig was met de band... en um, ...om het uh, zo goed mogelijk te krijgen... ...terwijl iedereen, uh, terwijl die, al die anderen alweer bezig waren... Met een, ...met een eigen toekomst, maar niet met Cloud Cuckoo. Nou, weet ik niet. Ik heb wel echt het gevoel gehad dat iedereen wel echt uh, erin geloofde en um, er yeah, dat, dat, dat een toekomst in zag en er uh, gewoon van altijd mee door wilde gaan. Ja. Maar ja, dat, en dat is, uh, dat is niet denigerend bedoel, maar je ziet het gewoon bij een hoop muzikanten. Het hele hmm. uh, muziek maken is uh, voor 10% muziek maken en de rest is gewoon uh, business en een netwerk onderhouden yeah. en de concerten hmm. organiseren en promotie, social media. En, Um, ja, dat, en een hoop mensen zijn daar gewoon, denk ik, ook niet helemaal voor weggelegd. Nee. Als ik het zo uh, mag zeggen. Ja. Denk ik, een hoop mensen willen gewoon muziek maken. En dat is, daar is ook iets voor te zeggen, natuurlijk. Ja. Um, en dat zou ik natuurlijk ook graag het liefste, het meeste doen. Maar ja, die businesskant, dat. Ik vind dat ook wel heel interessant. Maar goed, ik denk dus dat het daar een beetje op stuk is gelopen ook. Hè? Ik ja. Dat iedereen komt wat achter zijn reet aan. kom ja. <laughs> ja. op, ga eens wat doen man. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, jij bent gemotiveerd, maar de rest even niet. Maar eh, ja. um, om het uh, nu even verder af te ronden. Want dan, <laughs> we zitten gezellig alweer een kwartier, bijna een kwartier. Het is niet maar goed. <laughs> um, nou ja, remain the same. Um, even voor de mensen die het uh, willen vinden. Waar kunnen ze het uh, vinden, de, de, de nieuwe single? Uh, op elke streamingsdienst mm -hmm. eigenlijk. Uh, Spotify, Apple Music. Mensen kunnen natuurlijk ook naar mijn Instagram profiel. Ik mm -hmm. heet gewoon Cloud Cuckoo. Mm -hmm. um, Of naar mijn website. Uh, dat is Cloud als in wolk en dan C-U-K-K-O-O. Ja. Ik moet het toch soms even spellen want het is een redelijk moeilijke naam. Ja, ja, ja. Um, maar als mensen bijvoorbeeld naar mijn Instagram profiel gaan, dan, dan zien ze gewoon een linkje waar je eigenlijk naar elke streamingsdienst kan gaan. En vanaf volgende week, vrijdag, staat er ook een videoclip op YouTube. Mm. Um, dus daar kunnen mensen dan ook kijken. Ja. Maar als je zegt bijvoorbeeld abonneer op mijn nieuwsbrief... <laughs> dan, uh, ...dan zijn ze eigenlijk als eerste op de hoogte van alles. Dus dat kan ook nog. Dat kan via mijn website. Helemaal goed. We gaan hem draaien. Remain the same van Cloud Coe today could have waved would have smiled should have said instead you just walked straight away what was left of my smile turned to sand it may just seem unconditionally mean but i see what you did don't know if it's better or worse it's the end of your verse so that's it Talk, but it's sad that not everything's said. Before you walked out of that door and left me with a hole in my head, it made you seem unconditionally mean. But there's no need to swear. Don't know if it's bad Again, while I wish I won't see you no more Silly, I don't wanna shout, I'm afraid I might call you up Symfonisch, dat dan weer wel. Maar goed, dat uh, mag ook. De stream, we hebben wel eens eerder uh, wat uh, van ze gedraaid. Bijvoorbeeld uh, Rona. Uh, Rona Brode heet ze, die zit erbij. Maar Ismaël Gabler van Panna uh, bon Noir bijvoorbeeld ook. En die zijn uh, op uh, de achtergrond te horen. Dat zeg ik ook niet zomaar, want de stream uh, zal uh, komende zaterdag in Gebroeders de Noble uh, een optreden verzorgen. Het is uh, dan een van de. Uh, dingen die dan nog uh, wel doorgaan. Het is allemaal nog een beetje behelpen. Maar ik ga er toch wel vanuit dat het zeer binnenkort allemaal weer uh, los kan gaan. En dan praat ik dan wel in de maanden na februari. Dit is de nieuwe van Sylvia AMA. Dim your light. Little blue-eyed girl singing songs in the backseat of the car. She doesn't know the words. But she doesn't care makes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 Met Madison hoorde je en daarvoor hoorde je Sylvia en mee. Met Dim Your Light. Uh, nou, je hoort het een klein beetje al op de achtergrond. Maar straks uh, dan zal Boomining een aantal nummers uh, laten horen. Die van de, bijvoorbeeld het album afkomstig zijn. Die hij vorig jaar heeft uitgebracht. Klein stukje op de achtergrond even laten horen. Van de soundcheck die nu plaatsvindt. Uh, straks naar achter gaan we dat uh, allemaal horen in uh, een gedeelte alternatief FM. En uh, als het uh, goed is... kan je dat ook allemaal volgen... op uh, JijBuis op YouTube. Want daar uh, zijn we ook uh, op te vinden. En als het een klein beetje mee zit, uh, is het ook zelfs nog bewegend beeld op televisie. Dus dat uh, hoorde ik ook zojuist. Dus dan gaan we gaan even kijken of we dat allemaal uh, voor elkaar kunnen krijgen. Dus televisiekijkers in Zandvoort, maar ook erbuiten. Dus uh, geloof ik zelfs uh, over Kastriken en mijn Beverwijk, die kunnen ook meekijken. Goed, Meda Rose, daar sluiten we mee af. En dat is het nummer I Remember, die je hoort tot aan het nieuws van 8 uur. Alone